De verkiezingen van dinsdag in Israël lopen volgens de peilingen uit op een nederlaag voor de Likud partij van premier Netanyahu. De grootste kranten melden dat de centrumlinkse Zionistische Unie 25 of 26 zetels haalt tegen 21 of 22 voor Likud. Mocht Likud inderdaad verliezen, dan betekent dat nog niet dat Netanyahu een vierde termijn als premier kan vergeten. Een rechtse coalitie lijkt namelijk meer kans te maken dan een centrumlinkse. Ook voorzitter Juncker van de Europese Commissie vindt dat Griekenland te weinig tempo maakt... met het invullen van de afspraken over bezuinigingen en hervormingen. Juncker noemt de gesprekken die hij vandaag met de Griekse premier Tsipras heeft beslissend. Maandag zei Eurogroepvoorzitter Dijsselbloem al dat Athene haast moet maken. Griekenland kreeg onlangs vier maanden extra tijd om de geldschieters tevreden te stellen. Tsipras zegt dat de zaak niet zo ernstig is en dat de misverstanden snel worden opgelost. Het dodental van de brand in een winkelcentrum in de Russische stad Kazan loopt op. Er zijn nu veertien lichamen geborgen, zeggen de lokale autoriteiten. Onder het puin zouden nog zo'n twintig mensen liggen. Reddingswerkers denken niet dat ze nog in leven zijn. De brand begon woensdagavond vermoedelijk in een café op de eerste verdieping van het winkelcentrum. Er waren toen 600 mensen aanwezig in het complex. Het weer, vanmiddag schijnt de zon volop, alleen in het oosten en noordoosten is er wat bewolking. De temperatuur ligt tussen de 7 en 10 graden. Ook morgen begint zonnig, maar vanuit het oosten wordt het bewolkt en is er kans op motregen. Bij een stevige noordoostenwind wordt het dan een graad of 7. Dit... ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In de Randstad viel op de A27, Utrecht-Almere tussen Beeldhoven en Knoopend-Eemnes. Drie kilometer door een spoedreparatie. De rechterruissel is dicht.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 Zappaat achter zo'n café. Café, spoedige een herinnering zonder tv. Piano alleen, verboden door de wet met zijn rommelig buffet, zijn pilsjes en zijn pret en zijn scheve biljart.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 On and Kovac heet de dame. Nederlands producten, dat is uh, zeer apart, mag je wel zeggen. Heel mooi, en het nummer dat heet Digging. En dit is Cat Stevens. Ja, de wind. Maar die gaan we wel voelen hoor, de komende dagen. Koude wind, uit het oosten.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 On the Devil's Lake But never, never, never, never, never I'll never make the same mistake No, never, never, never Allereerst, uh, luisteraars, uh, twee uh, tentoonstellingen. Beide in het Zandvoortsmuseum aan de Swaluwestraat nummertje 1. De entree bedraagt 2,25 euro en tot 18 jaar is het gratis. U kunt nog tot 26 juni de tentoonstelling... toerisme in Zandvoort door de jaren heen bekijken. Nanine van Smorenburg heeft voor haar opleiding... cultureel elfgoed, erfgoed stage gelopen in het Zandvoortsmuseum. Als eindopdracht heeft zij een, een kleine ruimte ingericht in het Zandvoortsmuseum... En deze tentoonstelling gaat in op het toerisme in Zandvoort aan Zee door de jaren heen. Deze tentoonstelling toerisme in Zandvoort door de jaren heen... zoals gezegd is tot en met, een, tot, tot, tot en met 26 juni te bezichtigen. Dan is er momenteel ook een uh, uh, expositie... en die heeft alles te maken met abstractie in Nederland anno 2015.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 hebben ontwikkeld binnen de abstractie uh, van deze kunstrichting. Dat allemaal in het Zandvoorts Museum. En vanavond, traditioneel getrouw, is het weer tijd voor de pubquiz. En Dan hebben we het over Café Koper aan het kerkpleintje nummer 6. Vanaf 9 uur is daar weer de pubquiz. Laat de strijd maar beginnen. Algemene kennisvragen worden getoond op een groot scherm... in de bekende kopergezellige ambiance. Dat vanaf 9 uur. Entree met deelname 2,50 euro vanaf 9 uur. Meer informatie over dit evenement en over andere evenementen bij Café Koper... kunt u nalezen op www.cafékoper.nl. En ondanks het feit dat het vandaag vrijdag de 13e is... is er weer een heerlijke Jazz aan Zee vanavond. Jazz aan Zee presenteert zangeres Nathalie Masley. Het belooft wederom een prachtige jazzavond aan zee te worden in Telassa. Vanavond, vanaf 8 uur, staat Nathalie Masley op het podium in Strandpaviljoen Talassa. Zangeres Nathalie Masley beschikt over een zeer grote pop en jazz repertoire dat zij heeft opgebouwd in haar carrière die al bijna 30 jaar geleden begonnen is. Ze maakte haar TV debuut op 17-jarige leeftijd in het programma De Vuist van niemand minder Willem Duis. In 2001 formeerde zij de damesgroep Van Vocal. En twee jaar later startte zij samen met Liana Hoogveen en Luciette Snellenburg Superb Voices. Naast de vele optredens in binnen- en buitenland... is Nathalie Masley een veelgevraagde zangcoach. Met een eigen praktijk geeft zij les aan diverse muziek- en basisscholen. Momenteel werkt zij aan een nieuwe cd onder haar eigen naam. Vanavond zal ze worden begeleid door bekende muzikanten... zoals daar zijn Jean-Louis van Dam op de toetsen... Daniel Guerli op dubbelbas en Menno Veendaal op drums... Bezoekers kunnen zich opmaken voor een spannende muzikaal avondje in Telassa. Aanvang 8 uur en de entree is uiteraard gratis. Gaan we naar morgenavond, 14 maart... dan organiseert de Babbelwagen weer een gezellige avond in Hotel Faber te Zandvoort. Zandvoorts digitale presentatie, 190 jaar reddingswezen... met commentaar van Marcel Meijer. Alleen toegankelijk met entreebewijs aan 5 euro per persoon. Dit is inclusief twee consumpties en geldig op de avond van de voorstelling. Kaarten zijn verkrijgbaar bij Marcel Meijer... Telefoon is bereikbaar op 06 0613837000 06 of via info babbelwagennl En Hazes fans zijn morgenavond van harte welkom... in café Laurel en Hardy aan de Halterstraat 46. Want vanaf 9 uur s'avonds is daar de André Hazes-avond. Voor alle André Hazes-liefhebbers een must om naartoe te gaan. De hele avond vanaf 9 uur Hazes-songs in beeld en geluid. Met een speciale optreden van André Hazes, look like Martin Stoffer, look like André Hazes. Gezellig meezingen en oefenen, want twee weken later gaan we naar Holland Zingt. Hazes in de Ziggo Dome. Op deze avond zijn hiervoor VIP-kaarten te winnen. Dus alle reden om morgenavond gezellig naar Café Lal en Hardy aan Halderstraat 46 te gaan... om deze André Hazes-avond vanaf 9 uur mee te maken. Ik ben ver van vandaan. <laughs> ja, ja. Dat nou, toch draaien wel eens hè af en toe. Goed draaien? Ja, de muziek. Af en toe, af, af, en, toe. af en toe. Ja. toe ja. gaan we naar 15 maart, dan hebben we het over Club Notiek nummer 23 op het strand en dan is er zondagmiddag borrel met Pim Pumpin Pianos. Pumpin Pianos is een piano show met veel interactie en veel goede muziek om op te dansen dat allemaal vanaf 3 uur die zondag, zondagmiddag. Twee zanger, een pianisten en een drummer zetten de tent op zijn kop. Wie bepaalt welk nummer de band speelt... dat is niet aan de muzikanten, het is aan de bezoekers. Zet je verzoekje op een spe speciale kaarten... en zet het op een van de twee vleugels. En wacht wat er gebeurt. Dat allemaal zondagmiddag vanaf drie uur... Club Nautique op het strand. Uh, dus zondagmiddag borrel met pump-in pianos. En klassiek liefhebbers zondag... Classic Concerts, Trumpets of the Lords. En dan hebben we het over de Protestantskerk aan de Poststraat nummer 1... Vanaf drie uur uh, op deze zondag... is het uh, koorconcert van de Trumpets of the Lords... onder leiding van Rob van Dijk. Dat allemaal begint om 3 uur. Meer informatie over dit concert... en over alle andere Classic Concert concerten... kunt u vinden op www.classicconcerts.nl. En last but not least... 18 maart, vergeet het niet te stemmen. Dank u wel. Alsjeblieft. Les was dat. Sabina de Dunja. Uh, Dit is uh, Rihanna. Trash. Ah.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 een nieuwe single van uh, Raccoon. En het, dat het heet uh, Guilty, komt van de nieuwe cd af. En uh, zojuist komt het terecht binnen, dames en heren, dat uh, Paul McCartney, mijn grote idol... Ja, ik ga er zelf niet heen, dat uh, Maar in ieder geval zijn show op 27 juni in het Circondoom wordt dermate snel uitverkocht... dat er een tweede show komt. Ja! En die vindt plaats op 8 juni. En dit zijn de Bintanks... Just the way you are. Danks het Riding on the LNN gaan we dus over naar het regio-nieuws. Ja. Noord-Holland gaf in de periode van 2011 tot en met 2014... 114,7 miljoen euro uit aan de stimulering van de regionale economie. Denk hierbij aan geld voor de stimulering van de regionale arbeidsmarkt... innovatie of herstructurering van bedrijven. Dit blijkt uit een analyse van het ING Economisch Bureau op basis van CBS-cijfers. Per jaar komt dat neer op een uitgave van 11 euro per inwoner. De provincie gaf 3,8% van de begroting uit aan de regionale economie. In Noord-Holland ging een groot deel van het geld naar innovatie en stimulering van het MKB, terwijl het midden- en kleinbedrijf. Hoewel het vanuit economisch opzicht goed gaat met de regio Amsterdam, ziet vooral het noordelijke deel van de provincie achteruitgang. De provincie investeerde dan ook in het terugdringen van de werkeloosheid, bevorderen van de agrarische sector en het organiseren van hoogwaardig openbaar vervoer. Vanaf dit jaar kunnen inwoners van Zandvoort gebruik maken van de milieustraat van de gemeente Bloemendaal. Op woensdag 11 maart 2015 gaven wethouders Lisbeth Jalik van oude Partij Zandvoort en Richard Kruiswijk van GroenLinks het officiële startsein voor deze samenwerking. De samenwerking tussen Zandvoort en Bloemendaal is net zo zonnig als het weer. Het is van groot belang dat ook Zandvoort voldoet aan de eis dat 70% van het afval wordt gescheiden... Daarom is het heel belangrijk dat Zandvoorters voortaan hun afval naar de Milieustraat brengen. Inwoners van de badplaats kunnen sinds 1 januari gebruik maken van de Milieustraat aan de Brouwerskolkweg 2 in Overveen. Zandvoort wil de afvalscheiding verbeteren en heeft daardoor de samenwerking gezocht met Bloemendaal. In Bennebroek worden vandaag de stoffelijke resten van de, van de Nieuwveense Larissa Dumont opgegraven. De 25-jarige vrouw in overleeft in 1997 nadat zij door haar paard zou zijn gebeten. Naar aanleiding van publicaties in de Telegraaf besloten politie en justitie de zaken met de wetenschap van nu opnieuw te bekijken. Onder leiding van een officier van justitie heeft de voorziening Cold Case en vermiste personen van de politie-eenheid Den Haag het onderzoek opnieuw geopend. Zij willen er alles aan gedaan hebben om ook in het belang van de nabestaanden duidelijkheid te krijgen... wat er die avond is, precies is gebeurd en ook om een misdaad aan te tonen dan wel uit te sluiten. De open eettafel van Arden Ardenhout is in het leven geroepen als sociale bijeenkomst voor ouderen. Het ontmoeten en een praatje maken doet veel ouderen, vaak alleenstaanden, goed. Samen eten is gezelliger dan alleen. En met een hapje en een drankje wordt op een ongedwongen manier contact gelegd. Ook kan het leuk zijn nieuwe verhalen te horen of gezellig bij te praten... over actuele onderwerpen terwijl er gegeten wordt. De bijeenkomst vindt wekelijks plaats op woensdagmiddag... vanaf kwart over twaalf in de Adventskerk te Arnhem-Hout. Organisator is welzijn Bloemendaal. Drie vrijwilligers zorgen voor het opdienen van de circa twaalf gasten. Het drie gangenmenu is wekelijks wisselend. De drie leden van een motorclub die deze week werden aangehouden voor het bezit van harddrugs. zijn geen leden van de Traveller Trash Travelers. Trailer Trash Travelers, moet ik zeggen. Ja, moet zeggen. Zoals de politie eerder meldde, dit heeft secretaris Barry Joren van de motoclub Donderdag gezegd. Volgens hem zijn de drie lid van Trailer Trash Caribbean. Dit ter rectificatie van een bericht van gisteren. De politie bevestigt dat ze de verkeerde naam naar buiten heeft gebracht. De twee motoclubs hebben niets met elkaar te maken. Zong jij in de 90s en Zero's ook keihard mee met Mr. Jones? Big Yellow Taxi en Holiday on Spain? Stiekem wel, hè? Wel nu, de Counting Crow's komen naar Haarlem. Binnenkort keihard mee blaren mag. Op woensdag 17 juni staat de band uit San Francisco in de Philharmonie in Haarlem. De kaartverkoop start morgen 14 maart via Ticketmaster. We staan ook op Pink Pop en Concert at Sea. Dus als je niet naar de filmie kun, kunt of wil... Ja, ...dan kun je daar altijd nog heen. En uh, ik zei het net al, wat ander nieuws. ...Paul McCartney heeft zojuist aangekondigd... ...dat er een extra concert in het Ziggo gaat plaatsvinden op 8 juni. Het, zeven, het concert wat op 27 juni zou worden, aan, zou worden gegeven in het Ziggo ...was dermate snel uitverkocht... Dat, uh, dat een tweede concept uh, gewenst is. Van me nog mee. Want als je weet wat de kaartjes kosten. Koopste kaartje 85. Duurste kaartje 129 euro. Dat zal niet iedereen kunnen betalen. Ik niet in ieder geval. Ga er ook niet heen. Maar in ieder geval 8 juni. Dus een tweede concept van Paul McCartney. En zijn band in het Ziggo Dome. Dan weet u dat ook weer. Mocht u er geen kaartjes hebben kunnen krijgen voor het eerste concept. Kunt u nog. Als u nog. Hetzelfde gebeurt trouwens ook in uh, uh, de O2 Arena in Londen... waar ook een tweede concert is toegevoegd. En in Liverpool, waar ook een tweede concert is toegevoegd. Hij heeft succes, de man. Gisteravond verloor een vrouw midden in de stad de controle over haar bolide... en belandde op zijn kop op de Parklaan. Fluisterende uh, mannen in lange jassen vertelden... dat de vrouw gezegd zou hebben met haar tas bezig te zijn. Uh, na de mobiele telefoon binnenkort dus ook een verbod op handtassen in de auto. De vrouw is uh, per ambulance vervoerd naar het ziekenhuis. Je gaat er nou als je zit te rijden met je handtas bezig. Dat doe je toch niet? Lachelijk gewoon. Weer of geen weer. Zomer of hartje winter. Het Westkust weerbericht luidt als volgt. Ja, en dit is het weerbericht voor het weekend. Eh, vandaag is het nog mooi, het weekend is het niet zo denderend geloof ik. Ook vandaag is het weer prachtig en eh, prachtig lenteweer met volop zon. Het blijft droog en het wordt vanmiddag 8 aan 9 graden. Vanavond en vannacht zijn er naast wolkenvelden ook enkele opklaringen. Het blijft droog en met een matige aan zee, een vrij krachtige noordoostenwind... Staal, eh, daalt de temperatuur naar waarde rond het vriespunt... Morgen overheerst de bewolking, maar in de ochtend zien we nog even de zon. De noordoostenwind waait matig tot krachtig en de temperatuur stijgt naar hooguit 7 of 8 graden. Door die stevige noordoostenwind zal het voor het gevoel nog enkele graden kouder zijn. Zondag blijft het weer droog. Uh, wel overheerst dan de bewolking en is er niets of nauwelijks ruimte voor de zon. Kijk naar bevolking? Nee, bewolking. Ja. Er is niets of nauwelijks ruimte voor de zon. De oost- tot noordoostenwind is ook nog eens aanwezig. En waait matig over land en vrij krachtig aan zee. Windkracht 4 tot 6. Maar het gevoel is het dan ook weer kouder dan de 7 of 8 graden op de thermometerbuis. En tot zover weer en nieuws op deze vrijdag de 13 Samen met Willy Nelson. Down Easy. Proveraam oh, oh, door uh, Eric Clapton uh, samen met Willie Nelson in Starbound. Easy. Nummer van de LP uh, Appreciation of JJ Kale. Heel lekker. Uh, afgelopen zaterdag uh, had ik, uh, heb ik... gisteren ook al verteld. Afgelopen zaterdag had ik... Uh, uh, Chante, weet wel, die bent hier weer... De, de, dat chanson trio uh, wat Wij uh, een aantal weken geleden... ook bij Zandvoort Draait Door hadden in de studio. Uh, om een aantal nummers... Uh, uh, van een demo op te nemen. En ter ondersteuning van die gasten... want ze moeten aanstaande zondag natuurlijk... op 15 maart meedoen aan het... Chanson de la... Nee, het concours de la chanson. Ja, dat is in Den Haag, in Diligentia. aanstaande zondag om drie om uur, als u ze nog wil steunen. Um, ja, ik, ik kan er helaas niet heen, maar ik steun ze natuurlijk wel. Hè, want ze moeten daar gewoon een, een prijs winnen, een hoog eindigen en zo. Chante, Maria Drink, Nicolette Knave en ja, uh, Jasper Swank. En dat zijn gewoon geweldige muzikanten. En um, ja, dat zei ik, ze hebben dus bij mij uh, in de studio een stukje opgenomen. En ter ondersteuning om ze nog even naar hart onder de riem te steken voor aanstaande zondag als ze dus dat concours moeten spelen even nog een stukje wat ik afgelopen zondag met ze, of afgelopen zaterdag uh, met ze opgenomen. Chante. A l'ebenemi lor, faut ça sera m'table, il fait si froid. Ici c'est confortable, c'est vous faire m'lor. Et prenez bien vos vous êtes trop penne sur mon cœur et vous piech sur je vous connaît. Alors vous m'avez jamais vu, Je ne suis qu'une fille du port, une ombre de la rue. Pourtant je vous ai frôlée quand vous passiez hier. Vous n'étiez pas peu fier quand le gel vous comblait. Votre couleur de soin flottant sur vos épaules. Vous aviez de Boral. On aurait dit le roi. Marge EN vainqueur au bras de demoiselle. Mon Dieu, qu'elle était belle? J'en ai froid dans le cœur. Allez venez, milor, kom, kom, à ma table. Il fait si kom, kom, kom, kom, kom, kom, kom, kom, kom, kom, Alors vous m'avez jamais vu, je suis qu'une fille porte une ombre de la rue Dire qu'ils ou parfois qu'il y a un navire pour que toutes ses déchets quand le navire s'en va Il amène avec lui la douce au oh, Jess si tendre qui n'a pas se comprendre Quelle brise votre vie l'amour Kom op, lichtsustance, dat je alle kansen om ze weer te pakken. Kom venez kom op, kom op, l'air d'amour. kom op, faire op, kom venez kom op, kom op, kom op, je op, kom op, kom je kom op, kom op, kom op, kom op, kom op, kom op, kom op, Mais vous pleurez, Milor, ça je l'aurais jamais cru. Eh, Bien voyant, Milau. Souriez-moi, alors, à mieux que ça, un petit enfant. <rire> Ah voilà c'est ça Mylord <laughs> Allez riez Milor Allez chantez Mylord die je trinkt, die heet Vance Joy. Is ook weer nieuw. Georgia dus van Vance Joy. Laatste plaat voor vandaag is The ja Beatles. The Beatles. ...Soul uit 1965, dus dat bestaat dit jaar ook alweer 50 jaar. En uh, ja, net zo goed als de LP Help, bijvoorbeeld. Ja. Ook al 50 jaar oud. Dus dan wordt het allemaal oud, hè. Goed, You Won't See Me heette het nummer. En uh, gerongen werd het door Paul McCartney. Jawel, toen al, 50 jaar geleden. En nu dus uh, druk op tournee. En uh, overal waar hij komt, ja, die concerten zijn in no time uitverkocht... En overal moet hij dus extra data afspreken, zo ook in Amsterdam. Eh, 27 juni oorspronkelijk en nu komt 8 juni daar dus bij. Alsof hij nog geen geld genoeg heeft. En de kaartjes kosten 85 euro op z'n goedkoopst en 129 euro op z'n duurst. En dan moet je wel bij de officiële instanties kopen. Laat, ga niet bij die mallefide figuren, want dan betaal je waarschijnlijk nog veel meer. Dit zijn de officiële prijzen. Het zit erop voor mij. Uh, ik ga, uh, we gaan ermee stoppen. Dit was CFM Lunch voor deze vrijdag, de 13e. Zo dadelijk om uh, 3 uur krijgt u de Euro Breakdown. En om 5 uur is voor draai door. Ik ben er weer volgende week woensdag. En uh, met CFM Lunch en de VN-jaren. Jongens, bedankt. En uh, fijn weekend.